Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Gooimier en Laren 6 kilometer. De A7 Zaandam-Horen bij de afrit Avenhoorn 6 kilometer door wegwerkzaamheden. De andere kant op daardoor ook 5 kilometer. En er lopen twee zwanen op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Knopens Ridderkerk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor staat er 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, nogmaals een hele goede middag. En we zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En aan het begin van uur 2... Dan schakelen we weer live over naar Duitsersveld. Jouw de wedstrijd ja, Rob. SV voor buitenveldet, Joop. Rob, Rob waar de muziek 20 seconden lang duurde... want Sanford kreeg een penalty terecht. Hensbal van de nummer 4-verdediger... die ook een gele kaart kreeg. En Sanford staat nu met in de 35e minuut met 1-0 voor. De laatste echt 25 minuten, 30 minuten zelfs wel... Zwaar voor Sanford. Sanford dat heel fel is en heel fel verdedigt ook. Goed aanval, bal goed in de ploeg kan houden. En dat, uh, dat is... Uh, Plus, dat hebben we een tijdje niet gezien bij Zandvoort. Nu, uh, even kijken, aan de linkerkant is Justin, Justin Luiten die gaat via... Nee, mooi visser, mooi visser. Die, uh, die kan de bal vasthouden. Die paast nu naar Patrick van der Oort. Van der Oort, die raakt hem daar kwijt. Was een beetje nonchalant. Oh, bijna. Nou, het is uh, nu buitenvelden dat ze op de helft van Zandvoort komt voetballen. Wordt goed gepaast, maar Zandvoort kan verdedigen. Van der Oort weer. Hij werkt weer als, als, een, als een paard. En de snelheid van Jesse, uh, de Haan, dat, uh, die gaat net niet goed genoeg. Uh, we kan overgenomen door, uh, worden door buitenlanders. Dat nou, centraal gespeeld. Samfort geeft druk. Samfert heeft veel druk op die, op die laatste mensen van uh, Buitenveld. En ik denk dat ze dat niet gewend zijn. Ook niet uh, echt plezierig vinden. Dan nou gaan ze via de, voor de linkerkant van uh, een nu snelle aanval. Komt die bal weer voor en dat kan weggewerkt worden door Michel Armeno. En Michel naar even kijken. Jesse Daan, de Daan de gaat via uh, voet van de tegenstander over. Die, ach nee, gaat niet over de zijlijn kan nog binnengehouden worden. En Buitenveld dat neemt het over.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 En dat zal, dat zal dus niet drie minuten duren. Luiter, naar voren, heel ver naar voren. En die wordt daar ja, aangeraakt door een verdediger van uh, Buitenveld. En het is uh, echt 20 meter op de helft van Buitenveld. Het mag het gaan gooien. En wie gaat dat doen? Even kijken. Ik denk uh, Patrick van der Hoort. Uh, van der Hoort. Die gaat die bal eens van halen. En die gaat die bal weer in het spel brengen. De middel van Ewingborg uiteraard. Wie gaat die uh, bedienen daar?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 dus dat is de planning. En of alles goed gaat met de voorbereiding en dergelijke... hoort u allemaal naar de volgende plaat.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 No surprise. Got a feeling most of treasure. Zijn we eruit, eh, Obadjan, uit de planning? Ja, dat is even werkoverleg, laten. Ja, straks. Dat komt goed, hè? Je Felix en Aid Nobody. Jawel, het is er weer tijd voor, hè? Het komt er weer aan.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 Hij neemt uiteraard alle tijd voor alle kindjes. Gaat hij omhoog naar zijn paard. Vanuit daaruit gaat hij de kerkstraat naar beneden. En een bezoekje brengen aan de burgemeester. Aan de burgemeester. Die moeten we uiteraard ook even gedag zeggen. En vanuit daaruit... Kleine Krocht. Gaan we naar de Kleine Krocht. Terug naar Kleine Krocht. En daarna via de Halterstraat naar... naar naar Nee, Masse Schorrel. Ja, Naar de Ouwe en vanuit daaruit uh, is de middag uh, vanaf uh, kwart voor drie, even uit mijn hoofd zeg ik. Ja. Uh, gaan we naar de sporthaal toe, naar dus, het spektakel? Ja, maar daar heb je hot nieuws van. Breaking news. Ja, breaking, breaking. Alle kaarten zijn uitverkocht. Het Wat ongelooflijk! Absurd snel gegaan nee. dit jaar. Uh, Gistermiddag, rond een uur of twee, was de Bruna volledig uitverkocht.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 Ja, hij is, van, hij is toen uh, van uh, ABN Amro uh, vanaf uh, ja. door de brandweer is hij, naar beneden gebracht. En toen heeft hij uh, van de Goed man een, een, een, een mooi, mooie bedoeling gekregen. Ja, nee, goed. Dus hij zit ook bij de reservetroepen. Ja, de ja, reservetroepen. Ja,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 een, een heel grote stoet Zwarte Pieten altijd meeneemt naar Zandvoort. Ja. He, hebben die Pieten wat met Zandvoort? Ja, die, vinden, die ruiken de zee, hè? En die, dat vinden ze lekker. Oké, okay, ja. ja, dan zal dat het zijn. En, uh, en uh, Ik heb er al een paar Pieten gehoord... Uh, die vinden de haring ook lekker hierover. Oké. Okay. Uh, dus, uh, ja, dus ik allemaal nee. gezellig hier. En, al en die, wil, die, wil, gaan dus, die willen allemaal mee met, uh, met Sinterklaas. Ja, goed. goed. 15 november om 12 uur uh, schrijft u het vast in de agenda. Aankomst Sinterklaas ter hoogte van het Badhuisplein. Ja. En uh, de reddingsboot haalt hem weer op. Ja. De, ja? de reddingsboot haalt hem, Als hem van weer Als uh, we het weer ja, toelaten, uiteraard, ja. dan, uh, dan ja, haalt de reddingsboot. Ik dacht daarvoor, die heeft hij natuurlijk heel, ook al heel erg druk. En dan, dan gelijk door naar, naar Zandvoort. Ja. Goed, geweldig. Uh, ben ik iets vergeten? Mm, nee. Ja. Anders dan het belangrijkste is dat de ouders nee. nu die 15 november in de agenda gaan zetten. Ja, gezellig. En uh, nee. doe wat leuks, zal ik zeggen. Okay. Kom met, velen kom, kom met velen, velen. kom met velen. Want dan moeten we even goed de burgemeester zeggen, jongens.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 to rush I ain't gonna worry Any moment while sorrow yeah, is bound to disappear Sometimes I tell my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 maar vol spanning, dit, uh, Albert Young. Halloween ja. natuurlijk en Sinterklaas komt eraan. Oh, ja. oh. Oeh, oké, okay. hoor de bakshat la En another day. Daarmee is het al vier geworden. Tijd voor de evenementenagenda. Goed, ga jij de hond even uitlaten? Jazeker. Oké. Okay. Goed, luisteraars, tijd voor de evenementenagenda. Dan beginnen we bij het Zandvoorts Museum aan de Zwaluweestraat nummertje 1. Want daar kunt u nog tot 22 november genieten van een tentoonstelling Flower Power.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 Maar nog even voor de rugby-liefhebbers eh, onder u. Het WK Rugby nadat zijn ontknoping... en ook voorafgaand aan het, dat Halloween-party... kunt u ook eh, daarvan genieten de, de, bij de Williams Pub. U kunt natuurlijk ook thuis kijken op RTL 7. Vanaf 5 uur het WK Rugby. En vandaag worden twee topfilms gedraaid... tijdens de Wild Cinema Experience op, op het circuitpark Zandvoort. Tijdens deze drive-in-bioscoop is een gelegenheid om een snelle hap te halen... en ook de mogelijkheid om lekker wat popcorn te kopen.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 De is weer heel populair. En uiteraard ook bij CFM Zandvoort horen. Waaronder de zingen van Katja Kugel en Tushai. Shy. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En wij zeggen hallo, hier is de nieuwe Adele. Hallo, it's me.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 dan, de nieuwe single van Adele in Nederland. En wat een leuk plaatje is het, hè. Je hello, ik zeg hello Joop voor de tweede helft. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Op uh, de huikjesvalt uiteraard. En... Ja, we spelen in de tiende minuut van die tweede helft ondertussen. En Zandvoort heeft het toch wat moeilijker. Buitenvelders geeft wat meer druk op het doel van Zandvoort. En dat resulteert in een aantal corners. Nu weer eentje voor Zandvoort gezien aan de linkerkant. En dat zijn nog altijd gevaarlijke dingen. Dan moet je altijd weer oppassen. Een klutsje is zo gebeurd en dan gaat die bal zo achter over die doellijn. Dat is niet de bedoeling. Goed, de bal gaat nu neergelegd worden door een speler van Buitenvelders... die die bal zal gaan nemen. Dus even kijken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 Kijken, wie, wie kan die bereiken? Mol. Mol kon er niet goed bij komen. Ze ook niet hoog genoeg. Dus de verdediger die kwam over Mol heen en die is het buitenveld nu in balbezit. In het midden van het veld. Op de middenlijn is het buitenveld nog steeds. Er wordt breed gelegd, de bal. En dan gaat hij in diep nu, diep naar de linkerspits. Die gaat een rus maken. Kan die Zandvoort voorbij gaan. Die gaat het 16 meter gebied in. In ieder geval dan gaat die bal komen. Nee, hij wordt goed verdedigd daar. Goed verdedigd door Sandvoort. Wel zwaar de kosten van een corner. Goed, we spelen in de 57e minuut. Zand is 1-0 in het voordeel van Zandvoort. En hoe het verder gaat met deze wedstrijd... hoort zo dadelijk weer van Joffres. Zo even voor 4 uur.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 Ja, en is het nog uh, tijd voor een uh, nagekomen uh, stukje evenementenagenda? Ja, luisteraars, en die verdient echt ook even uw aandacht. En dan hebben we het ook over, over Didi Viesopie en meneer Wim. Morgen treden namelijk Didi Viesopie en meneer Wim op... tijdens het museumpodium, gezien de bekendheid van met name Didi Viesopie...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 discover hey sister know the water's sweet but blood is thicker oh if the sky comes falling down for you Zo vlak voor vier uur gaan we nog één keer terug naar Rio Fres. Vervolg van de wedstrijd SV Sanford tegen Buitenvelder Joop. Ja, 67, 67 minuten. Sanford heeft het zwaar, heeft het moeilijk. Er wordt constant teruggedrongen nu is Sanford wel even eruit. En er wordt een hele dienst gegeven daarop even kijken wie is dat. Justin Luiz, hij kan niet jou ja, aan hem bij komen. Kan hij ook voor krijgen? Hij kan ook voor krijgen, mol. En die kan er net niet bij. Dat is dan erg jammer. Sanford <tieft> blijft in balbezit. Justin Luijf er weer voor wordt voorgegeven. Jeffy Dekker, komt hem terug. Mol, kan, kan hij kan het niet in de draai nemen? Oh, wat zonde. Dat, was, uh, dat zou het doelpunt van het jaar geweest. Maar goed, hij raakt die bal niet goed. Hij raakt hem met de punten en dan aan de verkeerde kanten. Dus die bal is vroeg uh, terug. Uh, en die is nu bij keeper Joris uh, Schmid helemaal. Kan je nagaan. Hoe snel dat gaat. Schmid, die, die heeft geen haast. Tuurlijk niet. Samson staat voor. Hè? Maar hij het is dus al 23 minuten te gaan. Dat is toch een hele tijd natuurlijk. En uh, nog steeds is die bal niet in het spel. Hij neemt, pakt hem nu op en dan kan hij... Uiteindelijk moet hij hem zelfs binnen z'n seconden gaan schieten. Ik weet niet of die scheidsrechter zich daaraan houdt. Het is ook niet nodig. Want die bal is ondertussen onderweg. een Koelhoofd van buitenvelders. Zelfs wat heeft het over? Boivissen. Naar Mol. Mol. Koen Magiels. Magiels zegt ja, kan een bal man passeren. heeft Mol goed aangespeeld. Mol gaat uiteraard met, met, met die geweldige bewegingen van hem. Want hij mist snelheid. Maar bewegingen heeft hij absoluut. Dan gaat die bal voorkomen met links. En die wordt stuit af op een speler van buitenvelden. ...naar voren brengt maar een metertje of